Misschien herken je dat wel. Aan de ene kant dat verlangen om de liefde van God, van Jezus, die jij hebt leren kennen, om die te delen met de mensen om je heen. En aan de andere kant het idee dat mensen daar helemaal niet op zitten te wachten. Of dat je geen idee waar je überhaupt zou moeten beginnen. Wat, wat moet je nou zeggen? Dus je zegt maar helemaal niets. En tegelijkertijd als je een beetje het Nieuwe Testament goed leest, dan zie je dat Jezus keer op keer ons, ons uitnodigt en oproept om getuige van hem te zijn. Om zijn liefde te delen met de mensen om ons heen. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat in deze tijd en op deze plaats hier in Nieuw-West, waar mensen echt geen idee hebben als je het over het kruis of over zonde hebt. Hoe doe je dat nou gewoon op de plek waar je woont, waar je werkt, waar je sport, waar je vrijwilligerswerk doet? Daar wil ik vanmiddag met jullie naar kijken. En misschien is dat wel een hele andere manier dan jij in gedachten hebt. Maar ik wil beginnen met een vraag. Wie schrijft er nog wel eens een echte brief? Een brief van minstens twee kantjes. Kan ik handen zien? Ja, niemand! Weet je, als deze vraag 20 of 30 jaar geleden was gesteld, dan had bijna iedereen zijn hand opgestoken. En waarom worden er geen brieven meer geschreven omdat het veel te veel werk is? Toch? Een e-mailtje of een WhatsAppje is toch veel sneller? Het moet allemaal snel, het moet allemaal effectief. En begrijp me niet verkeerd, ik ben helemaal voor effectiviteit en ik gebruik WhatsApp en social media aan de lopende band. Maar toch vind ik het eigenlijk wel jammer. Ik mis dat. Zo'n goede brief op zijn tijd. Want weet je wat het is? Een echte brief. Daar wordt tijd en aandacht en energie aan besteed. En dat is toch fantastisch. Dat, als iemand dat voor jou doet. Ik, ik weet nog heel goed. Mijn opa hij is inmiddels overleden. Maar om de ongeveer drie maanden stuurde hij mij een brief van minstens vier kantjes. En waar, wat, waar ging het over? Helemaal nergens over. Gewoon, gewoon over het leven van alle dag. En gewoon wat vragen, hoe het met mij ging. Nou, natuurlijk stuurde ik dan een brief terug. Weet je, in de tijd van het Nieuwe Testament werden aan de lopende band brieven geschreven. Sterker nog, het Nieuwe Testament, dus de tweede helft van de Bijbel, bestaat eigenlijk alleen maar uit brieven. En de brievenschrijver van allemaal is de apostel Paulus. He, een van de eerste kerkleiders uit, uit die tijd. He, bijna al zijn brieven zijn in het Nieuw Testament terechtgekomen. En, en twee van die brieven schreef hij aan de kerk in Korinthe. Een, een stad in het huidige Griekenland. En een groot gedeelte van die brieven die hij aan de kerk in Korinthe schreef. Die gaan over zogenaamde valse apostelen. Apostelen waren uh, kerkleiders in die tijd. Leiders die ook nieuwe kerken uh, begonnen te, te planten. Of uh, te beginnen door heel Griekenland en door heel Europa. Maar dat waren valse apostelen. Ze hadden aanbevelingsbrieven van mensen uit Jeruzalem. En zo kwamen ze ook in de kerken in Korinthe binnen. Maar met valse uh, voorwenselen. Want eigenlijk waren ze alleen maar uit op geld, op status en macht. Nou, en weet je, en vervolgens begon ze Paulus ook nog eens zwart te maken, terwijl dat notabene de kerken waren die hij zelf gesticht had. Maar omdat Paulus al een tijdje niet meer in die kerken was geweest, begonnen ze, ze, begonnen ze die valse apostelen ook nog te geloven. Nou, dan denkt Paulus, oké, okay, en nu moet ik orde op zaken stellen. En dan schrijft hij dus het volgende. In 2 Korinther 3, vers 1 tot 3. Daar staat dit. Paulus zegt. Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen, dus die valse apostelen, aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? Nee, u bent zelf onze aanbevelingsbrief. In ons hart geschreven. Maar voor iedereen te zien en te lezen. U bent zelf... Een brief van Christus, door ons opgesteld. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen, maar gegrift in het hart van mensen. Nou, weet je, als ik, als ik dit zo lees, denk ik, wauw, wat een genadige en positieve respons van Paulus. Ik bedoel, hij had ze ook keihard de waarheid kunnen vertellen. En er valt heel veel over dit gedeelte te zeggen, maar eigenlijk wil ik vandaag vooral focussen op vers 3. Want wat Paulus daar tegen de christenen in Korinthe zegt, zegt hij eigenlijk ook vandaag tegen ons als getuigen van Jezus Heer in Nieuw-West. Laten we vers 3 nog een keer lezen. Daar staat, u bent zelf een brief van Christus. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen plaat gegrift, maar in het hart van mensen. Laat, laat dat eens even op je inwerken. Dat als jij in Jezus gelooft, en het is je verlang om hem te volgen, dan ben jij een brief van Christus. Dan zien mensen iets van Jezus zelf in jou. Als mensen jou lezen, dan lezen ze iets van Jezus zelf. Is dat geen wonder? Is dat geen voorrecht? Dat wij gewone en beperkte en gebroken mensen iets van Jezus mogen laten zien aan de mensen om ons heen. We zijn een brief van Christus. En weet je, dat is een, een prachtig beeld en ik geloof ook heel toepasselijk voor ons christenen hier in de 21 ste. hier, in nieuw West, of in Nederland. Want wij leven in een samenleving die wel postmodern wordt genoemd. Een moeilijk woord wat, wat eigenlijk zegt van, wij leven in een samenleving die eigenlijk niet meer echt in grote verhalen geloven. Grote verhalen met absolute waarheid claims. Zo van, geloof dit, dit is de absolute waarheid. Ik weet of je dat wel eens ervaren hebt, maar mensen die pikken het niet meer. Die vinden dat intolerant als jij zegt dat jij de absolute waarheid hebt. Nee, jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid. En we moeten elkaar vrijlaten daarin. Heb je dat wel eens gemerkt in gesprekken? Dat is die postmoderne manier van denken. Dus die, die grote religies met absolute waarheid claims zoals islam, maar vooral christendom. Die worden als iets van het verleden gezien. He? Vooral het christendom. In de gedachten van mensen is dat vooral een religie wat allemaal zegt wat we niet mogen. Zoals die Nashville verklaring recentelijk. Dus daar willen ze willen er niks meer mee te maken hebben. Dus de Bijbel wordt nog maar door heel weinig mensen gelezen. Maar het goede nieuws mensen is dat mensen nog wel degelijk op zoek zijn naar de zinnen van het leven. Dat mensen nog wel degelijk op zoek zijn naar, naar ware liefde. Naar hoop. Naar een leven met vrede. En hoe, hoewel mensen dus vaak niet meer open staan voor die grote verhalen, staan ze wel degelijk open voor jouw verhaal. Wat God gedaan heeft in jouw leven. Mensen lezen niet meer in de Bijbel, maar ze lezen jou en mij. Ze kijken... Naar ons leven. En als het goed is, zien ze een leven wat anders is. Een liefdevol leven. Een hoopvol leven. Een leven wat gekenmerkt wordt door vrede. Zelfs als het leven pijn doet. Als het leven tegen zit door ziekte of gebrek. Weet je, vaak zonder dat we het doorhebben, kijken mensen naar ons. En zijn wij misschien wel de... Het enige evangelie van Jezus wat mensen ooit zullen lezen. Nou, een brief is leuk, maar er is iets heel belangrijks wat we met een brief moeten doen. Anders komt hij niet tot zijn doel of tot zijn recht. Wat moet er met een brief gebeuren? Kinderen? Weet je dat, ze allemaal heel druk aan het schrijven. Of grote mensen? Wat moet er met een brief gebeuren? He, die moet verstuurd worden, inderdaad. He, je kunt wel een hele mooie brief schrijven, maar het heeft totaal geen zin als je hem vervolgens weer in je bureaulaatje stopt. Toch? Een brief om tot zijn doel te komen moet verstuurd worden. En dan gelezen worden. Nou, zo is het ook met ons. He, we kunnen wel een hele mooie brief van Christus zijn, maar ook wij moeten als het ware verstuurd worden, zodat de wereld om ons heen in staat is die brief te lezen, ons te kunnen lezen. En daarom zegt Jezus ook in Johannes 20, vers 21, het volgende. Hij zegt, ik wens jullie vrede, zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Weet je, God is een zendende God. Constant zendt hij, eerst zond hij Jezus naar de wereld, toen de Heilige Geest en nu zendt hij ons. Weet je, elke christen is eigenlijk een zendeling. En je hoeft, raak alsjeblieft niet meteen in paniek, nee je hoeft niet allemaal naar Afrika. Daar geloven ze veel meer dan hier trouwens. We zijn allemaal zendelingen. En wat betekent dat dan? Nee, niet dat we allemaal de wereld over hoeven te vliegen. Maar allereerst roept mensen, als jij en ik, als zijn volgelingen ons om zendeling te zijn. Gewoon op de plek waar we wonen, waar we werken, waar we onze boodschappen doen, waar we naar de sportschool gaan, waar we boodschappen doen. En weet je, te vaak zijn we als christenen, te gezellig met z'n allen op een kluitje gaan zitten. We hebben het zo gezellig met elkaar, dat we helemaal vergeten dat er ook nog een wereld buiten ons is. En tuurlijk is het belangrijk om die relaties met elkaar te bouwen en elkaar wekelijks te ontmoeten, maar die relaties met de mensen om ons heen zijn minstens zo belangrijk. Dus met je buren, met je collega's, met de straatkrantverkoper in de supermarkt waar je naartoe gaat. Relaties zodat zij alle tijd hebben om die brief van Jezus in jou te lezen. Ja, nou denk ik, of nu denk jij misschien, van ja, dat klinkt allemaal heel mooi Martijn. Ik als brief van Christus, maar jij hebt geen idee wat voor rotzooi mijn leven is. Ik een brief van Christus? Nou, dat is dan wel een hele korte brief. En daar zitten een heleboel kreukels in. En een heleboel vlekken op. Herkenbaar? En het, klinkt het ook niet een beetje arrogant... ...dat ik een brief van Christus ben. Dat Jezus in mij te lezen is. Ja, dat, dat brengt me bij het volgende punt. Deze brief, zegt Paulus, is namelijk niet door ons... ...niet door mensen met inkt geschreven. Dus het is niet ons werk... We kunnen er niet over opscheppen, maar is het werk van de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Paulus zegt dat die brief niet op stenen platen gegrift is. En daarmee verwijst hij naar de tien geboden die Mozes kreeg toen hij op de berg naar boven ging, berg Sinei. En wetenschappers denken dat die stenen tafelen ongeveer zo uitzagen. En op die stenen tafelen stonden de tien geboden. De wil van God voor ons. Hoe wij moeten leven. En geboden die het volk Israël, die die stenen tafelen kregen, wel aanleerden. Dus ze zaten wel in hun hoofd. Maar ze zaten niet in hun hart. Het ging niet van harte. Keer op keer, als je het Oude Testament leest, dan zie je dat ze verschrikkelijk de fout ingaan. Keer op keer op keer. En ze lopen constant andere goden achterna. Ze plegen overspel. Ze laten juist die mensen in de steek naar wiens Godhart vooral uitging. De weduwen, de wezen, de armen, de vreemdelingen. Maar op de een of andere manier wist God dit. Hij weet dat we op de een of andere manier uit onszelf dus zijn wil helemaal niet kunnen doen. En weet je, op een gegeven moment sprak hij door de profeet Ezekiel, gaf hij een belofte. En dat is een fantastische belofte. En die wil ik met jullie lezen. Ezekiel 36, daar zegt God dit. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven. En zorgen dat jullie volgens mijn wetten en levens en regels in acht nemen. Misschien heb je dat wel ervaren in je eigen leven. Hoe hard je het ook probeert, op de ene manier lukt het je niet om Gods wil te doen. Lukt het je niet om te leven zoals lezen Jezus leefde? Lukt het je niet om lief te hebben zoals Jezus lief had? En we kunnen onszelf ook niet echt veranderen. Maar dit is het goede nieuws. Hoe meer we onszelf aan God overgeven, hoe meer Hij ons zal veranderen. Misschien ervaar je dat wel eens, dat je je hart wel van steen lijkt. Ik heb goed nieuws. God wil dat hart van steen nemen en die wil je een warm, kloppend hart geven. Een hart wat klopt voor Hem. En voor de mensen om je heen. En hij wil zijn geest in je plaatsen. Zodat hij van binnenuit jou kan veranderen. Weet je, ik heb dat, ik heb dat echt zo ervaren. Mensen die mij van vroeger kennen, die geloven niet dat ik nu de persoon ben zoals ik ben. Sterker nog, ze herkennen mij niet meer. Voorbeeld te noemen, ongeveer twee jaar geleden... Um, moest ik een trouwdienst leiden. En dat was van een stel die ik van vroeger kende, uit die tijd. En er waren dus heel veel vrienden aanwezig die mij ook van die tijd kenden. Van een tijd, ik bedoel, als iemand niet serieus met God of geloof bezig was, dan was ik het. Ik maakte het belachelijk waar ik maar kon. Dus toen die dienst begon en ik begon met gebed en ik begon met passie te preken, zat ze echt met zulke ogen te kijken. Nou, die dienst was nog niet afgelopen en ze kwamen echt letterlijk naar me toe gerend. Martijn, vertel, wat is er gebeurd? Dit! Dit is er gebeurd. God nam mijn versteende hart. En gaf me een nieuw hart. En hij plaatste zijn geest in mij. En dat kan God ook bij jou doen. En hoe meer je leven echt helemaal aan hem overgeeft. En zegt, heer, zegt u het maar. U weet het beste wat goed voor mij is. Ik leg mijn, mijn recht op zelfbeschikking leg ik neer en ik zeg, heer, laat uw wil geschieden, laat uw koninkrijk komen in mijn leven. Vul elk aspect van mijn leven en dan doet hij dat. En weet je... Gelaten 5, die omschrijft dat zo mooi wat er dan gaat gebeuren. Die noemt dat de vrucht van de heilige geest in jouw leven. Maar de vrucht van de geest, wat een mooi rijtje, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Wie verlangt daar niet, niet, niet meer van in zijn leven? Meer liefde. Meer blijdschap. Meer vrede, meer geduld. Meer vriendelijkheid, meer zelfbeheersing. Geef je over aan God, maar dan ook helemaal. En Hij gaat je vullen met zijn geest. En wat er dan gaat gebeuren, je wordt een prachtige brief van Jezus, die de mensen om je heen gaan lezen. Nou, het derde is, is dat we dat samen geroepen zijn te doen. Weet je, in het gedeelte van vandaag staat er, u bent zelf een brief van Christus. En ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik dat lees, u bent een brief van Christus, dan denk ik meteen, oh, dus ik ben een brief van Christus. He, individualisten, als we hier in het Westen zijn. Maar weet je, letterlijk staat er in de grondtekst, in het Grieks, jullie zijn een brief. Van Christus. Ja, wij zijn allemaal als individu een brief van Christus. Maar nog veel sterker zijn wij samen een brief. Als kerk, als oase, een brief van Christus. Want weet je, alleen samen vormen we het lichaam van Christus. Alleen zijn we maar alleen. Zijn we maar een deel van het lichaam. Letterlijk een lichaamsdeel. Een hand, of een voet, of een oog, of een oor. We zijn niet het hele lichaam. En op dezelfde manier zijn wij maar een deel van die brief van Jezus. Weet je, als iemand jouw leven leest, dan kan hij nog denken... Ja, nou, dat is gewoon een heel sympathiek en sociaal figuur, die Pieter. En toevallig is die ook nog christen. Maar weet je, als die persoon niet alleen Pieter ziet... En observeert, maar een hele groep christenen, die allemaal verschillend zijn en elkaar toch op de een of andere manier accepteren en elkaar liefhebben. Ja, dan moet die persoon wel toegeven dat er meer aan de hand is. Dat er een God is die ons zo mooi maakt. Weet je, en daarom is gemeenschap ook zo belangrijk als het gaat om evangelisatie. Want alleen in een gemeenschap van christenen zullen mensen zien hoe het de evangelie handen en voeten krijgt. Hoe het uitgeleefd wordt in het rommelige leven van alle dag. Dat je, mensen willen niet alleen meer woorden horen. Die willen echt zien dat de evangelie een verschil maakt in ons leven. En dat zien ze het beste in een gemeenschap van christenen. Nogmaals, die allemaal verschillend zijn en die op de een of andere manier toch één zijn. Die elkaar vergeven. Keer op keer weer. Die elkaar lief hebben. Jezus zegt hier zulke krachtige woorden over. Bijvoorbeeld Johannes 13. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zien. Waaraan? Aan onze liefde voor elkaar. En dan hoofdstuk 17 zegt hij. Laat hen allen één zijn vader. Zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. opdat de wereld gelooft dat u mij heeft gezonden. Wanneer gaan mensen in Jezus geloven? De antwoord van Jezus is, als ze zien hoeveel we elkaar lief hebben. En als we één zijn. Als we elkaar accepteren, ondanks al die verschillen. En jongens, we zijn verschillend in oase. Weet je, ik noem dat ook wel eens... Even, even terug. Hoe komt het dat zoveel mensen de afgelopen 50 jaar de kerk vaarwel hebben gezegd? Heb je er wel eens over nagedacht? Ik denk dat dat voor een groot gedeelte hierdoor komt. Dat we als kerk op de een of andere manier, dus blijkbaar niet die liefde en eenheid uitgestraald hebben. Als jij een straatinterview zou doen hier in Amsterdam en je zou mensen vragen. Welk beeld komt als eerste bij je op als je aan het woord kerk denkt? Nou, dan denk ik dat het woorden zijn als verdeeld en veroordelend. In plaats van liefdevol en vol eenheid. En ik vind dat diep, diep tragisch. Maar weet je, het, het kan gelukkig ook anders. En we zijn een aantal weken geleden zijn we weer met de alfecursus cursus begonnen. En het is prachtig om, om mensen die helemaal, een paar weken daarvoor nog helemaal niets met het christelijk geloof hadden, geïnteresseerd te zien worden. Waarom? Omdat ze in de groep een liefde ervaren die ze nog nooit ervaren hebben. En een acceptatie van elkaar, ondanks dat we zo verschillend zijn. En daardoor raakt ze steeds meer geïnteresseerd in Jezus. Ik noem dat wel een tweetrapsbekering, bekering, die ik steeds vaker zie gebeuren tegenwoordig. Eerst komen mensen in aanraking met een christelijke gemeenschap, terwijl ze zelf nog helemaal niet in God geloven. Maar puur door de liefde die ze ervaren, raakt ze geïnteresseerd. En besluiten ze zich bij die gemeenschap te voegen. En vervolgens gaan ze dus al die brieven van Jezus lezen in ons. En raak ze steeds meer geïnteresseerd in Jezus. En gaan ze vragen stellen. Horen ze het evangelie. En komen ze tot geloof. En gaan ze zelf Jezus volgen. Nou vrienden, ik heb goed nieuws. Daarvoor hoeven we geen volmaakte christenen te zijn. Weet je, als wij volmaakt zouden zijn, dan zouden ze zich helemaal niet thuis voelen bij ons. Want ze zijn zelf ook niet volmaakt. We hoeven dus niet te getuigen van hoe goed wij zelf zijn. Maar alleen maar te getuigen van hoe goed... God voor ons is. Van zijn liefde, van zijn genade. Weet je, onze toewijding aan elkaar, ondanks onze verschillen, en onze vergeving van elkaars fout is een veel krachtiger getuigenis dan welke poging tot vermaakt zijn ook. Vrienden, mijn droom is dat Oase en de hele kerk in Nederland weer goed nieuws wordt. Net zoals, eigenlijk net zoals in de kerk in de eerste drie eeuwen na Christus. Weet je hoe de kerk omschreven werd in de eerste drie eeuwen na Christus? Een van de kerkvaders, Tertullianus, vergeet die naam, maar die zei dat de Romeinen constant uitriepen, zie hoe ze elkaar liefhebben. Zie hoe ze elkaar lief hebben. En niet alleen elkaar, maar ook de mensen om ons heen. Op een gegeven moment brak de pest uit in het Romeinse Rijk. Nou, Ik weet niet of je wel eens van de pest hebt gehoord, maar dat is echt de pest. Dat is de meest verschrikkelijke ziekte. En die is zo besmettelijk, dat als er iemand besmet werd in het gezin van de Romeinen, dan, dan werd die persoon gewoon zonder genade meteen op straat gegooid en aan zijn lot overgelaten. Uit angst om zelf besmet te worden. Nou, wie zorgt er voor die mensen die daar op straat lagen dood te gaan? De christenen. Met gevaar voor eigen leven. En niet alleen voor de zieken, ze zorgt ook voor de armen, voor de weduwen, de wezen, de vreemdelingen. Aan de ene kant is het een wonder, aan de andere kant is het dus ook geen wonder dat de kerk explosief groeide in de eerste drie eeuwen. Van een klein, marginaal groepje in Jeruzalem tot een wereldwijde bewegingen van volgelingen van Jezus. En waarom? Omdat ze brieven van Jezus waren. Ze gaven die liefde van Jezus handen en voeten en dat trok de aandacht van de wereld. Toen... En nu vandaag. En zo mogen wij een brief van Jezus zijn. Gewoon waar God ons geplaatst heeft. Vol van de geest. Samen. Een liefdesbrief van Jezus aan de wereld. Nou, nu ga ik jullie aan het werk zetten. Ik heb genoeg gezegd. Als het goed is, onder je stoel... Vind je een briefje en een pen. Pak hem even tevoorschijn. Ja, op de eerste rij liggen er even geen. Dus deel met elkaar. Dat zou Jezus ook doen. Hebben jullie allemaal een briefje en een pen? Oké. Okay. Wat we samen gaan doen, is even een paar minuten de tijd nemen. Misschien kan de band vast gewoon al even zachtjes gaan spelen. Ja, sorry jongens. Zodat er even een heerlijk achtergrondmuziekje is. Laten we even een paar minuten de tijd nemen om voor onszelf na te denken. Wat verlang ik dat de mensen... In de oase als de brief van Christus lezen. Dus wat verlang jij dat in onze brief van Christus staat? Hoe zou die brief eruit zien voor jou? Schrijf dat op dat plaatje. Je hoeft, je hoeft geen brief van drie kantjes te schrijven. Schrijf wat mij betreft gewoon een paar steekwoorden op. Of maak er een gedicht van waar je inspiratie voor hebt. En wat ik wil dat je met die brief doet is gooi hem niet weg als je thuis bent maar stop hem in je bijbel of stop hem in je agenda of prik hem boven je bed of leg hem op je nachtkastje op een plek waar je hem vaak ziet en elke keer als jij die brief ziet bid dan hier mogen wij als oase zo'n brief van Jezus zijn hier voor Nieuw-West en weet je wat het mooie is dat is een gebeds naar Gods wil en God gaat dat gebed verhoren. En wat een bemoediging dat het goede werk wat God in ons als gemeenschap begonnen is, dat Hij belooft dat Hij dat zal volmaken door zijn geest in ons. Om die prachtige liefdesbrief van Jezus te maken. Dus schrijf, wat zou jij willen dat in die brief staat? Als liefdesbrief van Jezus... Hier voor Nieuw West. Op dit moment geschreven hebben, willen we aan u opdragen. Heer, laat ons zo'n brief van Jezus zijn. Zo'n liefdesbrief aan Nieuw West. Niet vanuit onszelf, maar door uw geest in ons samen. Op al die plekken waar u ons gezonden heeft, waar u ons geplaatst heeft. Waar we wonen, waar we werken, waar we sporten, waar we vrijwilligerswerk doen, waar we onze boodschappen doen. Waar we hier de buurt dienen. Heer, laat ons die brief zijn. En dank u wel, Heer, dat u dat in en door ons heen wilt doen. Dat u die brief in onze harten wilt schrijven. Dank u wel, Heer. Amen.